Zes uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Thijs H. ontkent dat hij drie wandelaars om het leven heeft gebracht. Dat heeft de rechtercommissaris gezegd en die eist van de GGZ-instelling waar H verbleef de beelden op waarop die is te zien. Volgens de rechtercommissaris zijn er geen getuigen die hebben gezien dat H drie mensen op de Brunsumerheide en in de Scheveningse bosjes om het leven heeft gebracht. De videobeelden zijn volgens justitie van belang omdat daarop is te zien welke kleding H op de dag van de moord droeg en welke spullen die bij zich had. De GGZ-instelling Mondriaan legt zich bij de beslissing om de beelden te vorderen neer. Tegen de man die wordt verdacht van het ontvoeren, verkrachten en doden van Anne Faber... is in hoger beroep opnieuw 28 jaar cel en tbs geëist. Vorig jaar veroordeelde de rechter Michael P. conform die eis. P. ging daartegen in beroep. Volgens hem was hij mishandeld bij zijn arrestatie... en was de straf die hij van de rechtbank had gekregen veel hoger dan in vergelijkbare zaken. Anne Faber verdween in september 2017 bij Soest toen ze een fietstocht maakte... Twee weken later werd haar lichaam gevonden in Zeewolde, kort nadat Michael P. was gearresteerd. Het ongeluk zaterdag op een tokkelbaan in Breda is het gevolg van een menselijke fout. Een vrouw viel toen meters naar beneden, kort nadat ze het platform van de tokkelbaan had verlaten. Ze bleek door een medewerker niet goed gezekerd te zijn. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht en is vandaag geopereerd. Over haar toestand is verder niets bekendgemaakt. Geert Wilders vindt dat zijn partij te weinig zichtbaar is geweest... in de campagne voor de verkiezingen voor het Europees parlement. De PVV verloor zijn vier zetels, al komt er waarschijnlijk één terug... na de brexit. Volgens Wilders heeft de PVV last gehad van de tweestrijd... tussen Rutte en Baudet, maar wil hij zich daar niet achter verschuilen. Aan aftreden dekt hij niet. Ik zal altijd opnieuw die kar blijven trekken. Het weer: vanavond is het in het hele land droog en neemt de wind af. Morgen schijnt wat vaker de zon en dan wordt het 17 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Christian Bakker van de ANWB. Ook op de Noord-Hollandse wegen zijn de meeste files alweer aan het oplossen. Nog wel wat vertraging op de A9 van Diemen naar Amstelveen. Bij Amstelveen Oost 6 kilometer file, korsje ongeveer 10 minuten. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens 3 kilometer. Ook daar zo'n 10 minuten op onthoudt. Op de N201 van Hoofddorp naar Hilversum bij Meidrecht 4 kilometer. Ook daar 10 minuten vertraging. En op de N242 Alkmaar richting Middenmeer bij Noordscharwoude 4 kilometer. Daar is de vertraging nog 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Jaarlijks wordt 8% van de OV-medewerkers bespuugd. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de OV-medewerkers en Sieren. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Dit is Zandvoort aan het woord. Ja, welkom dames en heren bij een speciale Zandvoort aan het woord cultuur. Mijn naam is Bastian Toornent en ik ben de presentator. Uh, vandaag hebben we het over fotografie. Zandvoort kent namelijk vele hobbyfotografen en beroepsfotografen... Uh, die zowel uh, kunst als commerciële fotografie doen. Uh, en tenslotte uh, um, hebben we natuurlijk een hele mooie omgeving hierin... Uh, met de zee en de duinen. En natuurlijk niet te vergeten het circuit... Uh, nou, dan vandaag heb ik daarom ook een uh, zeer belangrijke gast en een, een nieuwe sidekick. Uh, en dat is uh, Walter uh, Sans. Uh, hij is mede-eigenaar van Studio 5982, als ik het goed zeg. 5982. Uh, 58, uh, 5982. En hij heeft ook nog zijn eigen kunstfotografie... Uh, wat, hij, uh, wat u kunt vinden op annapolomo.com. Ik zal deze link zo meteen weer even op, onze zand, op, op ons Facebook-account uh, zetten. Uh, en ook die van de studio natuurlijk. Uh, u kunt natuurlijk uiteraard weer meepraten met deze uitzending. Uh, dat kunt u natuurlijk doen door te mailen naar redactie.zfmzandvoort.nl Of uh, een Facebook, op, Facebook, op, uh, op onze Facebookpagina een bericht achter te laten. Of op Twitter met de hashtag Zandvoort aan het woord. Of u kunt natuurlijk bellen met 023 573 0393. Dus 023 573... 0393. En dan kunt u gelijk reageren op uh, de, uh, onze stelling... die ik zo meteen ga geven. Maar eerst is uh, onze gast natuurlijk... Gast van deze week. En onze gast, zoals ik al zei, is Walter Sans. En dan moet ik u een heugelijke uh, mededeling doen. Want uh, Walter is naast dat hij uh, professioneel fotograaf en uh, dergelijke is... is hij ook nog onze nieuwe collega hier bij ZFM. Hij uh, heeft uh, al eerder een keer een uitzending met mij gedaan... samen op het circuit tijdens de Jumbo, race, uh, Jumbo uh, familiedagen. En nu zit hij hier in onze studio om vooral over zijn eigen vak uh, te praten. Uh, en we doen dat ook uh, naar aanleiding van de stelling... waar u op kunt reageren. stelling. Iedereen kan. De stelling is iedereen kan fotograaf worden omdat digitale camera's talent overbodig maakt. Bel naar de studio of schrijf uh, een mailtje of via onze Facebookpagina een berichtje achterlaten. Uh, Walter welkom in Dank de studio. Dank je wel, Bastiaan. Wat een mooie lange introductie. Ja. <lacht> uh, graag gedaan. Uh, nou, tutoriëren wij elkaar natuurlijk omdat we ook collega's uh, zijn. Uh, als eerste uh, Walter uh, heb ik jou gevraagd wat jou deze week is opgevallen in Zandvoort of in het nieuws? En wat was dat? Ja, Bastiaan, wat valt mij nou op? En er gebeurt natuurlijk best wel veel hier in het dorp, mm -hmm. maar ik zit nu sinds een tijdje in die, in die groep op Facebook van Zandvoort. Ja. En wat viel mij daar nou op? Er is een Formule 1 vlag gestolen. Oh. En ja, gewoon hier in de stationsstraat, mensen nemen die dus gewoon mee. Die halen hem gewoon van de gevel, die rukken hem eraf. En nemen die vlecht dan mee. Oké. Okay. Dat kan toch niet? <laughs> nee, dat vind ik ook. Uh... Nee, maar dat soort dingen gebeuren dus ook. Uh, en daarnaast, nou ja, goed. Daar, daar ontplofte echt uh, Facebook over: het, het vuurweek op het strand. Ja. Mensen, uh, zondagavond was er een feestje, een bruiloft op het strand. Ja. En mensen zo agressief bijna tegenover elkaar over of dat wel of niet kan. Mm -hmm. En uh, mensen die vinden dat ze kunnen krijgen 50 berichten. Mensen die tegen zijn, krijgen 38 berichten. Ja. Het gaat maar door. En zonder enig respect wordt daar gewoon echt uitgehaald ook af en toe. Maar is dat niet gewoon een vergunningskwestie? Ja, natuurlijk. En dat stond er ook gewoon bij. Mensen hadden gewoon vergunning gekregen. Ja. Maar mensen gaan inderdaad klagen dat... En natuurlijk, de hond heeft er last van of wat dan ook. Mm -hmm. Maar het heeft maar 10 minuten geduurd. En de discussie duurt volgens mij al twee dagen. Nou, ja, nee, dat vind ik inderdaad, <laughs> dat is inderdaad wel iets wat uh, erg opvalt. En ja. eigenlijk een beetje vreemd is ja. dat mensen... Nou denk daar... ik niet dat dat specifiek iets voor Zandvoort is hoor. Dat zal overal wel zijn. Dat denk ik ook. Maar die formule eenvlag die kan alleen maar in Zandvoort gestolen worden. Ja, ja, je hebt er ook alleen in Zandvoort <laughs> echt iets aan. Hè? Dat, uh... Dan moet ik wel zeggen dat die uh, vrolijk bij heel veel mensen nog buiten hangt. Ja. Nog steeds. Uh, en dat is natuurlijk altijd leuk om te zien. Uh, nou heb ik een totaal ander uh, bericht. Uh, even niet over Zandvoort uh, deze week. Uh, maar dat gaat natuurlijk naar aanleiding van de verkiezingen. Uh, die vorige week zijn geweest. En daar hebben we natuurlijk er een uitzending over gehad. Maar uh, wat mij nou is opgevallen uh, afgelopen week... is dat in Nederland ongeveer de enige land is geweest... waar de populisten in Nederland niet gewonnen hebben. Ja. Want uh, natuurlijk heeft Forum van Democratie een monsterzegen gehad... met drie zetels voor als eerste keer in de uh, Europese parlement te komen... gelijk met drie zetels. Dat is een enorme zegen... In dat opzicht. Maar de PVV heeft geen zetels meer. En die had er twee. En de SP ook uh, is ook helemaal weg. En die had er ook twee. En dat betekent dat er vier zetels uh, uh, uh, in principe verdwenen zijn. En er maar drie bij de populisten terug zijn gekomen. Um, en tot de grootste verbazing voor mij... is dat de PVDA de grootste is geworden. Um, ik denk dat dat... het uh, Frans Timmermans effect is. Uh, waar het natuurlijk de hele week eigenlijk al over gaat. Um, en helaas vind ik dat de populisten in uh, andere landen hebben nog wel gewonnen. Ik bedoel in, uh, hoe heet het, Frankrijk is Le Pen de grootste geworden. En Michael Farage in Engeland. Um, maar ik vind het toch wel een goed teken dat uh, mensen uh, die gestemd hebben... toch heel verstandig hebben nagedacht. Heb je ook opgeroepen, zag ik. Ja, dat, dat <laughs> heb ik zeker opgeroepen. Uh, ik had uh, opgeroepen, dames en heren, op mijn Facebook... En op mijn Instagram pagina um, dat mensen uh, vooral moesten gaan stemmen, uh, en dan wel over na moesten denken wat ze gingen stemmen. En zometeen krijgt u meer over de fotografie. Welkom bij ZFM, het geluid van Zandvoort. How much of my mother has my mother left in me? How much of my love will be insane to some degree? And what about this feeling that I'm never good enough? Will it wash out in the water or is it always in the blood? of my father, am I destined to become? Will I dim the lights inside me just to satisfy someone? Will I let this woman kill me or do away with jealous love? Will it wash out in the water or is it always in the blood? I can't feel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 I won't do that. Huh. No, I won't do that. And some days it don't come easy, and some days. Some natural, hard and nice. some natural like nothing I've ever seen before. We'll again. Maybe I'm crazy. Oh, it's crazy and it's true. I know you. Some days I pray for soul Some days I just pray to the goddess was natuurlijk meet love met I do anything for love. And we zitten hier in, uh, met Zandvoort aan het uh, woord. Zitten we met uh, Walter Zands en we, praten, uh, we gaan praten over fotografie uh, in het algemeen en ook als beroeps en ook als hobby en dergelijke. Uh, en u kunt natuurlijk reageren op de uitzending via onze mailadres redactie@zfmzandvoort.nl of uh, natuurlijk via onze Facebookpagina Zandvoort aan het woord. Uh, of uh, u kunt natuurlijk uh, een, um, even bellen naar het studio met 0. 023 573 0393. Dus 023 573 0393. Um, Walter. Ja. Um, hoe ben je zelf ooit begonnen als fotograaf? Ja, dat is een. Uh, dat, dat, hoe begint dat? Dat begint eigenlijk als je gewoon een jaar of twaalf bent. En. Ik hoor mezelf even niet. Nee, ik, ik hoor mezelf ook even opeens niet. Nee. Ik weet even niet wat de technische aan Dat, dat maakt niet uit, dan praat ik van zonder. Dat, uh... ja, uh, dat begint als je, als je een jaar of twaalf bent en een, een camera van je opa krijgt... en uh, daarmee ah. begint te, uh, te fotograferen. Ik wist wel even van microfoon. Peter? <lacht> Kun je me nu verstaan? Uh, ja. Ja, ja, hoor ik je wel weer. Oké, okay, hartstikke goed. Even, dan begin ik even opnieuw. Um, het begint eigenlijk uh, bij mij toen ik een jaar of twaalf was... en een camera van mijn opa kreeg... Mm -hmm. Uh, dan begin je te spelen. En dan, ik heb ook echt gewoon leuke foto's van vroeger. wat ik echt denk van... God, wat leuk eigenlijk dat ik dat allemaal zo gemaakt heb. Mm -hmm. Maar dan blijft dat altijd. En dan ga je ook een beetje filmen op Super 8. Ik heb in Groningen meegedaan... toen ik een jaar of 16 was met het uh, filmfestival daar. En dan krijg je een eervolle vermelding. Je bent ook 80 de, de jongste. Dus dat mm -hmm. is allemaal hartstikke leuk. En dan wil je naar de filmacademie. Ja. En dan zeggen ze daar van... ja, je bent 16 Je zou best wel kunnen, maar je bent toch wel wat te jong. Mm -hmm. Dus dan ga je eens door en dan ga je naar de atheneum en je gaat in dienst. En dan ga je weer naar de filmacademie en dan word je weer toegelaten. En dan denk je van, en dat was de tijd dat Jo van der Ende hier opkwam in Nederland in TV10. En die tijd, en dacht, ik wil geen regisseur in Nederland. Nee. Dus toen ben ik heel veel communicatie gaan doen. En ik heb dat allemaal doorstaan. Tien jaar in de woordvoering en communicatie gewerkt. En ondertussen gewoon blijft dat jeuken. Je hebt een eigen doka. En ik heb vier jaar Academie Amsterdam gedaan. Daar mm -hmm. heb vak geleerd. Samen met een jongen van de Academie. Klein studio's begonnen. En dan blijf je toch aan de gang. En dan blijf je fotograaf. En dan begin je met portfolio's te schieten. En dan gaat het gewoon langzaamaan rollen daarin. Ja. En Toen kom ik mijn vrouw tegen. En die is fotograaf bij VNU. En toen hebben we samen een studio begonnen. En toen, op een gegeven moment konden we de studio van Sanoma uitgevers overnemen. Ja, en opeens ben je dan, manager van een grote fotostudio. <laughs> Heel kort verteld. Dat, dat, dus uh, je bent wel, uh, de opleiding die je bent, bent gaan doen, is um, de academie, de, de fotoacademie -aca foto Amsterdam, Amsterdam Amsterdam geweest. Ja. Ja. Ja. En zijn er nog speciale ja. dingen die je daarvoor moet doen? Nou, de, de, de academie. Kijk, fotografie is een best technisch beroep. Dus mm -hmm. de eerste twee jaar gaan echt op de techniek. En daarna gaat het over de creativiteit. Ja. En dan ga je ook specialiseren. En ik zit echt richting studiowerk, portretwerk, die kant op. Die kant op. Ja, dat, dat, uh, is, dat is mijn persoonlijke ding. Ja, dat. Uh, en uh, uh, Maar is het dan portretwerk en dergelijke? Uh, Um, uh, juist kunstfotografie of juist ja, dat helemaal is, niet? Dat is de, de, de luxe die ik eigenlijk heb. Mijn, mijn studio, uh, daar werken vier fotografen in vaste dienst. Ik heb twee studio's in Amsterdam en een studio in Hoofddorp. Wauw. En uh, dat is gewoon commercieel werk. Dat ja. is gewoon veel e-commerce, fotografie, veel voor de bladen. Hm. En daarnaast heb ik mijn eigen atelier. En dat is eigenlijk allemaal analoge fotografie. Hm. En daar ga ik echt gewoon nog op de ouderwetse manier... met grote technische camera's, op film, zelf ontwikkelen. Mm -hmm. En, en dat doe ik mijn eigen dingen. Ik zie jouw ogen hierbij glimmen. Ja, dus ja, ik, uh, <laughs> uh, dus uh, jouw voorkeur ligt wel bij de analoge camera's nog? Nou ja, ik, dat, dat heb ik natuurlijk van oudsher altijd zo al meegekregen. Ja. En toen de digitale fotografie kwam, toen is mijn hobby eigenlijk afgepakt. Vanuit ja. de doka ga je naar je computer. Mm -hmm. En natuurlijk kun je Photoshop heel veel doen. En dat doen we dagelijks allemaal. Maar het is zo lekker om gewoon in het donker je foto's te ontwikkelen ja En gewoon uh, andere prints te maken. En ik ben nu ook met die oude technieken bezig. Mm -hmm. Echt uit, uit de begintijd van de fotografie. En dat is zo leuk. Dat is, uh, nou, fijn op te horen. Um, dan heb ik een uh, uh, mailtje van een, een luisteraar gekregen. Er um, staat even niet de naam. 123 Hotmail. Maar mm. dat zegt niet zoveel. <laughs> dat, uh, en zij zegt... Um, uh, mijn antwoord op de stelling is nee. Want een goede fotograaf heeft oog voor alle, uh, alles en... Kom, uh, of voor alles en comp compositie is niet iets... wat de camera of techniek kan overnemen. Ja. Um, en dan de vraag aan Walter, aan jou zelf. Walter, is, werk je zelf vaak uh, met filters of liever niet? Uh, Analoog natuurlijk wel. Ja. Want uh, dan gebruik je dus echt de oude fotografische filters. En dat mm -hmm. is gewoon puur om je uh, lucht te donker te maken... of te licht te polariseren. Mm -hmm. Als zij de filters bedoelt die je in je telefoon en dat soort dingen hebt... Um, heel eerlijk, voor Instagram en dat soort dingen gebruiken ze natuurlijk wel. Ja. Maar voor commercieel werk, uh, dan werken we gewoon in Capture One. In ja. en dan maken we eigenlijk onze eigen effecten. Je, oh, je maakt echt je eigen effecten? Nou ja, dan kies je zelf je, je kleurbalansen en, en contrasten en dat soort dingen. Ja, ja oké, okay, ik snap ja. het. <laughs> uh... En wat vind jij eigenlijk van de stelling? Ja, de, de, de stelling is zoverre dat um, het gaat om het oog. Uh -huh. het gaat, uh, je moet het zien. En uh, je kunt natuurlijk gewoon overal een camera kopen. En de, mens, de mensen hebben gewoon een telefoon bij zich... en kunnen daar prima mee fotograferen. Maar dan wordt het gauw registreren. Ja. En als fotograaf maak je gewoon heel veel keuzes. Dat vanaf de keuze voor je brandpunt tot sluitertijd... tot diafragma, tot standpunt, tot lens. welke Al die keuzes maak je... Uh -huh. En dan maak je uiteindelijk de foto. En dan maak je zelf die foto. En je moet je eigenlijk afvragen van... op het moment dat ik een foto maak, kan ik hem ook weer herhalen. En kun je dat nog een keer doen. Ja. Want mensen zien namelijk je portfolio en zeggen van... hé, hey, zo'n foto wil ik graag ook hebben. En dan moet je hem wel kunnen maken. Ja. Het moet dus niet een toevalsshot zijn. Oh, die zijn soms heel, heel mooi hoor. Dat mm -hmm. hebben ze ook heel vaak. Maar <laughs> <laughs> ja. Nee, maar dat is waar. Maar je weet wel, je, het belangrijkste is dat je dat kunt maken wat je in je hoofd hebt. Of als je het voorbeeld hebt. Ja. Dat geldt met name commercieel, dat een autorechter gewoon komt met een schets en zegt: Ik wil dit hebben. Oh ja, zo. Ja. Ja. Dat, uh, en uh, zijn er dan ook uh, bijzondere projecten die je doet? Voor jezelf bedoel ik? Nou ja, ik heb, ik heb uh, in mijn eigen uh, fotografie... Ik, heb, uh, ik werk heel veel met oude Polaroids. Mm -hmm. Dat is echt het uh, oude analoge... Uh, wat ook echt ver over datum is... en daardoor hele rare effecten krijgt. Daar heb je dus totaal <laughs> geen invloed op. <laughs> en daarbinnen probeer ik dan ook eigen projectjes te doen. Dus een hele serie met model... die dan een bepaald thema heeft of dat soort zaken. Uh, ja. Oké. Okay. Uh, nou, we gaan er zo natuurlijk weer verder over praten. Als u nog een vraag heeft aan Walter... stuur hem gerust naar ons op. En Nu krijgt u eerst het Sheenen met... Uh, Photograph. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing. That I know When it gets hard You know it can get hard sometimes It is the only thing That makes us feel alive We keep this love in a photograph these memories for ourselves where our eyes are never closing hearts are never broken and times forever frozen still so you can keep me inside the post Loving can heal, loving can mend your soul, and it's the only thing that I know. No, I swear it will get easier. Remember that with every piece of you, mm -hmm. and it's the only us when we die I mm -hmm. keep this love in a photograph We made these memories for ourselves Where our eyes are never closing Hearts were never broken Time's forever frozen still So you can keep You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 Her. I put your picture away. Sat down and cried today. I can't look at you while I'm lying next to her. Ooh. Ooh. I called you. Last. Dames en heren, en dan zijn we weer terug bij Zandvoort aan het woord. Hier bij ZFM. Uh, we hebben het over fotografie uh, met Walter Sans, beroepsfotograaf. En natuurlijk collega hier bij uh, ons op ZFM. Uh, uh, even kijken, dan heb ik hier... Uh, ik had hier nog iets staan. Nee. Uh, u kunt uh, reageren. Nee, ik dacht even dat ik een, een bericht binnenkreeg van de luisteraar. Maar dat was niet. Maar u kunt natuurlijk reageren op onze uitzending. Door een hashtag te plaatsen uh, via de Instagram van ZFM. Uh, hashtag Zandvoort aan het woord. Uh, dan zien we hem natuurlijk. En u kunt natuurlijk ook gewoon aan onze Facebookpagina. Zandvoort aan het woord. Of u kunt uh, natuurlijk uh, een mailtje sturen met... Uh, naar redactie.zfmzandvoort.nl. Um, en dan kunt u natuurlijk reageren uh, op de stelling. De stelling. En ik verander de stelling een klein beetje... door te zeggen van iedereen is tegenwoordig een fotograaf... wegens de... Um, uh, de digitale foto uh, toestellen, Walter, wat vind jij daarvan? Ja. Kijk, in Duitsland is de term fotograaf beschermd. Ja. Dus in Duitsland mag je geen fotograaf noemen. In Nederland mag iedereen zich inderdaad fotograaf noemen. Ja. Zelfs als je met je iPhone inderdaad in de tuin een foto maakt. Mm -hmm. um, maar ben je dan ook fotograaf? Nee. Uh, maar daar hadden we het net over. Je, je maakt gewoon als fotograaf al die keuzes. Ja. En dat doe je niet als je inderdaad een registratie maakt. Nee. Dus de keuze ligt eigenlijk toch tussen de... Uh, de, ...de creatieve invulling en het registreren. Zere, ja, ja. ja daar, daar zit hem vooral in. Ik ben zeer kunstmindend, mm -hmm. dus ik ga nog wel eens naar galerieën of dergelijke om een expositie te bekijken. Uh, en wat mij dan wel eens opvalt is juist dat, uh, dat sommige fotografen uh, juist ook een foto... Nou ja, laat ik het zo zeggen. Als ik die foto's zou gemaakt hebben met mijn, met mijn telefoon... dan zou ik hem gewist hebben. Ja, dat klopt. En ik, en ik herken dat. Ik, ik ken ook de foto's die in de kunsthal hangen... die dan echt twee bij drie meter opgeblazen zijn. En dat ja. ik denk van... jongens, dit is gewoon een foto van een bouwplaats. Ja. Uh, maar daar zit een verhaal bij. Ja. En het opvallende is... en dat is, dat is, wij maken er in de studio ook altijd grappen over... als we vaak van die uitnodiging voor galeries en zo krijgen... Mm -hmm. hoe mooi en hoe gezwollen... en hoe mooi de teksten allemaal zijn die bij die foto's zijn. Want ja. soms is inderdaad die foto... Dus te de denken, maar dan gaat het toch om het verhaal. wat ja. wat erachter zit. Ja, alleen wat ik dan soms jammer vind. En ik snap waarom. Sommige, ik ben zeer kunstminded. Ik, ben, mm -hmm. uh, kunst, uh, nou, ik heb een kunstopleiding gedaan. Dus het is voor mij wat makkelijker Je om te begrijpen. Het is okay. vaak makkelijker om gewoon naar een plaatje te kijken. En dan toch ja. het verhaal erachter min of meer te begrijpen. Maar ja. voor sommige mensen is dat. Nou, ja. veel moeilijker. Ja, dat, en dan vind ik het soms jammer dat er niet een bordje bij staat... waar een heel klein beetje uitleg ja, ja, dat je ja, je die musea vragen. Ja, helemaal ja, gelijk. Nee, dat is, natuurlijk is het zo uh, dat een, een, een foto die, die vertelt het verhaal... Mm -hmm. moet je ook eigenlijk zelf vertellen. Maar juist door het in een context te plaatsen... Uh, wordt die foto bijzonder. Ja. En ik heb zelf bijvoorbeeld uh, met een pinhole op de stranden van Normandië uh, gefotografeerd. Mm -hmm. Dat zijn hele mooie, een beetje wazige... Strandfoto's, ja. En mensen zeggen oh wat een mooie strandfoto. En dan zeg ik ja, maar dit is Omaha Beach. En dan krijgen ze de klap. Zeggen Gewoon, wow, dit is een eigenlijk wel een hele mooie foto, maar wat is daar wat niet allemaal gebeurd? Beurt, ja. En dan zie je die vijf foto's bij elkaar en dan krijg je het verhaal. ja, ja. Dus, dat uh, ja, dan kan je wel echt het verhaal vertellen. Ja, het, uh, het verhaal vertellen. Uh, dat, uh, mensen hebben toch de achtergrond een beetje. Ja, nodig. Hebben ze nodig? Absoluut. Ja. ja. Dat, uh, um, nou uh, is fotografie natuurlijk ook heel lang niet tot uh, nou ja, en sommige mensen doen het nog, uh, niet, niet gezien als een kunstvorm. Uh, mm -hmm. Ik vind het van wel. Maar mm -hmm. um, wat maakt voor jou uh, fotografie wel tot een kunst? Nou ja, wat, wat Je kunt ook omdraaien, wat maakt het het niet? En dat is vaak het punt van de vermenigvuldiging. Ja. Mensen hebben vaak het idee van, oh, dit kan ik vermenigvuldigen. En je kunt morgen wel weer een andere print maken. En uh, een, een schilderij is uniek, ja. om maar zo te zeggen. En uh, wat er dus nu gebeurt is dat daarom uh, fotografen op speciale papieren werken, of hun werk limiteren of bepaalde groottes, mm -hmm. om inderdaad die uniek, om het uniek te maken. Ja. Want anders kun je het inderdaad uh, online zetten... en mensen maken zelf een printer van. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee, nee <laughs> dat snap ik. Zeker niet omdat je uh, fotografen er toch ja. ook nog hun brood mee willen verdienen. Ja. Dat, uh, nee, dat snap ik. Dat, dat, maar is dat, uh, is dat voor jou hetgene wat het uh, kunstzinnig maakt? Uh, nee, het is meer dat je je eigen, uh, eigen expressie erin kwijt kunt. En dat je gewoon zelf dat beeld maakt wat je zelf wil maken. Ja. Dat je in de, van tevoren al weet van... Ik, wil, ik heb dit thema of ik heb dit idee... En dit wil ik maken. En dat is een soort drang dat je ook niet kunt uitleggen van waarom wil ik dit eigenlijk. Weet je wel, waarom, waarom doe je dit? Mm -hmm. Maar dat wil je gewoon, je wil dat gewoon maken. Maken, ja. Ja, ja, ja dat is. Dat, ja, dat Vervolgens is bij... sta je met zo'n mooie foto op de, op de kunstbeurs. Mm -hmm. En dan zegt iemand: Ja, mooi die foto, maar kunt u hem ook liggend afdrukken? Want dan past hij beter boven de bank. Oh ja. Ja. ja, dat, dat is natuurlijk wel weer. Ja. En dat zeg ik altijd, vraagt u dat ook aan de schilder? Ja, Weet je? Dat, uh... nee, ik denk het niet. Nee, dat, uh, dat... Nee, dat, dat snap ik. Dat, uh... Nou, daar gaan we zo uh, verder over praten, Walter. Maar eerst <lacht> hebben we altijd de rubriek. Ja, dames en heren, we hebben uh, natuurlijk de raam, maar waar uh, rubriek En daar uh, hanteren we altijd een wet of een regel in Nederland die een beetje vreemd is. En deze week um, hebben we het over uh, een, een beetje vreemde regel in de wet. En dat is uh, omtrent het scheiden. Als je namelijk uh, gaat scheiden, uh, dan denk je negen van de tinken dat je verband, uh, verbond met je ex in principe voorbij is, wettelijk gezien. Maar dat is dus niet helemaal waar. Volgens de Nederlandse wet is het namelijk zo... dat de verwantschap die jij aangaat met jouw vrouw of man... Um, uh, gewoon vast, ten alle tijde vaststaat in uh, de wet. Uh, ook al ga je, gescheiden, uh, ga, ga je scheiden, dan krijg je automatisch op je paspoort... bijvoorbeeld krijg je ook te staan een G van... Nou ja, en dan de naam van je man of, uh, of van je ex-man of ex-vrouw. Um, dat geldt ook voor een geregistreerd partnerschap, trouwens. De verwantschap blijft. Wat dat betekent, is dat jouw schoonmoeder of schoonvader altijd jouw schoonmoeder en schoonvader blijft. Wettelijk gezien. Okay. Um, dat is een beetje een rare regel. Want in Amerika en in Engeland is dat niet zo. Daar wordt gewoon de volledige uh, verwantschap uh, um, verbroken. Um, uh, en waarom het is heb ik nergens kunnen vinden. Ik heb overal lopen zoeken waarom die verwantschap nou zo blijft uh, bestaan. Uh, wettelijk gezien... Uh, uh, begrijp ik ook niet. Uh, daarom kunnen mensen wel nog steeds aangesproken worden... op uh, elkaars familie uh, gebeuren. Nou ben je er natuurlijk niet wettelijk verplicht. Net zoals dat je, uh, iedereen die gewoon volwassen is... is voor zijn eigen daden uh, natuurlijk uh, verantwoordelijk. En niet uh, de familie. Er uh, zit één voordeel aan. Stel dat nou een familie... Helemaal geen erflaters meer heeft. en jouw ex-vrouw of man is ook overleden. en jouw schoonmoeder, jouw ex-schoonmoeder komt te overlijden. en die laat een fortuin na. dan ben jij namelijk een erfgenaam geworden. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren. We hebben het natuurlijk over fotografie. en Met uh, Walter hier bij Zandvoort aan het woord. Um, uh, sinds wanneer ben je echt beroepsfotograaf geworden? Dat is eigenlijk het moment dat Theo van Gogh vermoord werd. Op die dag hoorde ik dat ik de studio kon overnemen van Sanama. <laughs> okay. En uh, op dat moment uh, kregen we groen licht van, uh, van Sanama-uitgevers... om hun, uh, hun studio uh, over te nemen. nemen. Ja. En toen hebben we echt uh, heb mijn baan opgezegd. En ik ben, uh, ben daar begonnen. Ja, dat, uh, en, en uiteindelijk dat... ben ik meer nu een studio aan het runnen dan dat ik aan het foto's maken ben, hoor. Ja, oké. Okay. Nee, dat, dat, dat snap ik wel. En, en uh, de studio, uh, wat voor uh, werk leveren die het meeste? Nou ja, studio 5982 is echt een. Uh, eigenlijk heel oran. Het is eigenlijk alleen maar studiofotografie. Mm -hmm. En dat varieert inderdaad van de, de, de, de packshots die we gewoon voor de e-commerce e maken. Ja. Maar daarnaast uh, doen we ook inderdaad gewoon mooie sfeeropnames voor de bladen, modelopnames, dat soort dingen allemaal. Gewoon echt veel mode. Veel mode. Dat, ja. uh, en ik heb je wel eens gehoord dat je ook dingen wel eens voor Bol.com en dat soort dingen We dat... hebben de, de twee jaar lang bij Bol.com in huis gezeten en hebben daar de studio opgebouwd inderdaad. Dat, uh, dus ja, okay. Bol.com de behoefte aan een eigen inhoudsstudio studio. En die, die hebben we voor hun uh, pioniers trick voor gedaan. Dat. Uh, en, en is dat wat ergens? Bedoel, ik heb ik kan me er weinig voor bij voorstellen. Uh, hoe de, zoiets werkt, bijvoorbeeld voor, voor bol.com. Of weet. Andere webwinkels. Ja. Um, even voor de, uh, te, te weinig reclame maken. Weerkamp. Um, uh, uh, maar dan heb je meestal gewoon een foto. Waar, met de achtergrond en uh, mm -hmm. dergelijke. Um, is dat lopende bandwerk? Uh, in zoverre is dat lopende bandwerk ja. Want je maakt gewoon heel veel foto's. Mm -hmm. Aan de andere kant zit er wel een heel proces aan vooraf. Want je zult heel goed na moeten denken over hoe die foto... Uh, op die site staat. Ja. Dat is wat we met bol.com ook heel erg uh, gedaan hebben. We hebben echt nagekeken... Van, en ook uitgezocht en ook testen gedaan... Mm -hmm. van hoe verkoopt een product het best? Ja. Wat willen mensen zien? Want je kunt dat product niet vasthouden. Nee. Dus die foto moet het verhaal vertellen. En met name bij startende en kleinere webshops... wordt er heel erg bezuinigd op fotografie. Mm -hmm. Maar je ziet echt dat goede fotografie gewoon terugverdient. Ja. Dat je dus inderdaad de manier van presenteren... Die, die is heel belangrijk. En als je op een gegeven moment dat weet, dat je het op die en die manier moet fotograferen. en je hebt allemaal dezelfde producten. ja, dan is het achter elkaar door. Ja. Maar uh, van tevoren moet je wel heel erg kijken hoe je het moet doen. Dat, uh, en heeft dat dan ook bijvoorbeeld. want vaak als je op dat soort sites komt en zo, dan kan je een 3D-weergave. of mm -hmm. nou ja, althans je kan 3D-scrollen. Ja, zijn er ook. Dat, uh, uh, maar ik neem aan dat dat allemaal. Kleine foto's nou ja, dus er zijn. Er zijn verschillende technieken voor. Wij doen het niet. We doen het eigenlijk bewust niet. We zien ook dat het niet echt werkt. Nee. Uh, um, er zijn uh, verschillende methodes om, om, beeld, om, om, om je product te presenteren. En, en wij doen het echt met fotografie. Die technieken waar jij het over hebt, dat is of met een draaischijf of inderdaad heel veel foto's die achter elkaar gezet worden. worden. Ja, dat... Uh, dat, dat. En uh, uh, dan naast je studio heb je uh, een eigen website? Of ja. is het niet... Ja, dat jouw is, website. Ik, nou ja, ik heb, de Studio 5982 is natuurlijk gewoon de, de, de corporate site. En, mm -hmm. en daarnaast heb ik dan inderdaad mijn eigen uh, atelier... waar ik het analoge werk doe. Dat is Anna Palomo mm -hmm. Analoog Polaroid Lomo fotografie. Yeah. En dan heb ik dan nog een ander uh, eigen klein bedrijfje erbij. En dat is het at Analoge Atelier. En daar geef ik workshops over analoge fotografie. En, en, en heb je dan veel uh, cursussen daarvoor? Ik, ik ben in februari daarmee gestart. Dus het begint net. Mm -hmm. Maar ik ben bijvoorbeeld wel uitgenodigd... om nu in juni bij Cameraland in Augma maar ook een workshop te houden. Okay. Dus er is interesse voor. Mensen vinden het toch wel weer leuk. Ze ontdekken de camera's weer. Ze vinden ze in de rommelmarkten of op zolder of wat. Ja. En vragen zich af, hoe werkt dat eigenlijk? Ja, dat. Ja, wat ik zelf uh, vaak jammer... Een kant is het natuurlijk handig... dat je met een digitale foto meteen kan zien en, en dergelijke. En ik snap zeker voor de beroepswereld... Uh, wat betreft uh, ja. nieuwsfotografie dat of dergelijke... Uh, snap ik heel goed dat het voor hun helemaal handig is... Maar wat ik vroeger zo spannend vond... was dat als jij uh, een rolletje vol had... Of het gelukt dat was. Je, ja, en hoeveel er dan gelukt <laughs> ja. waren. En, en, en, en, en of je niet bepaalde dingen fout had gedaan of ja. wat dan ook. Um, uh, dat, nou, dat vond en, ik wel zo spannend. Kunt, en je kunt iets laten zien. Ja. Je kunt gewoon, gewoon foto's uitdelen en laten zien. Mm -hmm. En dat is gewoon heel erg leuk. Dat, uh, ja, want merk jij dat zelf ook? Dat gewoon mensen minder echt foto's... Uh, voor zichzelf houden? Nou ja, wat je, wat je vooral ziet is natuurlijk dat he, mensen heel veel schieten. Alles ja. wordt gefotografeerd. Heel veel foto's. Dus mm -hmm. je denkt: van, als dat allemaal op een rolletje moest vroeger, dan <laughs> nee. dat, dat zouden mensen allemaal niet weer doen. En daarnaast gaan die, gaan die foto's allemaal op de, op de schijf, op de computer of in de telefoon. Mm -hmm. En wat gebeurt er dan verder mee? Ja. Dus je ziet wel weer een andere tendens. En dat zie je met name. Uh, dat zijn die, die, die Futshi-instaxcamera's. Uh, dat mensen op feestjes en dat soort dingen. Allemaal weer polaroidjes en instaxen aan elkaar geven. Mm -hmm. En dan zie je het toch weer terugkomen. En je ziet wel weer dat. toch wel het analoge ook wel weer terugkomt. Terugkomt. Ja, en dat, het verbaast me ook hoor. Ik heb, ik heb met de uh, uh, Jumbo dagen. had ik een rolletje mee. Mm -hmm. Ik heb het op maandag ingeleverd. en ik heb donderdag de foto's al weer terug. Dat ging toch nog gewoon wel vrij hier snel. bij de Hema Zandhoven. Oké, dat kan dus nog wel. Het kan dus gewoon. Nog steeds. Ja hoor. Dat, uh, nou, daar gaan we het zo weer verder over hebben. Uh, eerst hebben we natuurlijk even uh, de. Hé, hey, er gaat hier iets verkeerd in mijn computer. Uh, dan gaan we naar de kolom. De kolom van deze week. Bastiaan Ja, dames en heren, hier is de column. Um, de telefooncel, het postkantoor, de brievenbus, de geldautomaat... het loket van de Nederlandse spoorwegen, de postbezorging op maandag... Um, staat... Uh, uh, postbezorging uh, op maandag. Dus st uh, staat de spoedeisende hulp in het ziekenhuis bij u in de buurt straks ook nog op het lijstje? Is de 24 uur per dag, 7 dagen in de week bemande hulppost straks het volgende slachtoffer uh, van een combinatie van technologische veranderingen en kostenbesparingen en schaalvergroting? Slachtoffers van trends die vroeger, zeg maar, vol optimisme de vooruitgang heten is vooruitgang altijd wel zo goed. Eind vorig jaar sloot het laatste zelfstandige postkantoor in Den Haag. De geldautomaten volgen de brievenbussen. Want in een deel verdwijnt nu... en een ander deel gaat ABN AMRO, ING en Rabobank... gaan ze uh, geel spuiten. En dan heten ze automaten... Uh, oh nee, dan gaan ze heten geldmaten... Um, zo worden de te duur. ze worden te duur namelijk uh, en ze trekken te weinig klanten en te veel uh, plofkrakers volgens de banken. Uh, zeker in drukke winkelgebieden kan er best wat gewiet worden, zeggen ze. Um, ik weet niet of jij dat uh, weet, Walter, maar hier in uh, Zandvoort zijn er ook steeds minder geldautomaten te vinden. Wat zei je? Het is het volgens mij nog hè? Uh, ja, het raad fijn. Uh, maar de ABN is uh, ook ja, is al uh, weggehaald. Um, um, de redenering is gewoon dat uh, de geldgiganten uh, zeggen... eigenlijk gewoon um, alles moet straks per pin. Is dat nou altijd wel zo goed? Um, ze beloven zich wel aan de afgesproken norm te gaan houden... dat alle Nederlanders maximaal 5 kilometer van een automaat wonen. Um, nou... Kan dat heel mooi zijn, maar dat zal waarschijnlijk zou zijn dat de helft van die automaten in supermarkten of dergelijke komen te staan. Nadeel daarvan is, is dat als de supermarkt dicht is, wat toch best wel een keer gebeurt, um, dat je niet meer gewoon uh, cash geld kan ophalen. Um, voor de bereikbaarheid van de spoedeisende hulp bestaan ook zulke criteria tegenwoordig. 45 minuten tussen melding en aankomst voor de ambulance uh, naar het ziekenhuis uh, gaat. Maar uh, die staan ook in de krimp in de weg. We hebben het gezien in Flevoland dat de, uh, hoe heet het, uh, uh, zieke, uh, het ziekenhuis dicht moet wegens faillissement. Um, en in, uh, uh, hoe heet het, uh, nu zijn er uh, nog... Ik heb hier iets staan wat ik even niet goed kan lezen. Sorry daarvoor. Uh, tien, uh, hul, uh, tegenwoordig uh, waren er 94 in Nederland uh, extra uh, hulpposten naast het ziekenhuis. Uh, dat zijn er uh, tien jaar later nu nog maar 83. Waarvan er dit jaar alweer drie gaan sluiten. In Tilburg, Stadskanaal en Hogeveen gaan ze sluiten. Dit laatste, uh, die laatste twee heeft het overkoepelende zorgconcern trend vorige week nog aangekondigd. Um, dat uh, uh, volgt natuurlijk allemaal op het nieuws dat uh, MC slotenvaart failliet is gaan. IJsselmeer ziekenhuizen is failliet gaan. En uh, de vrijwillige sluiting binnen vijf jaar... van alle afdelingen uh, van het Haagse Bronovo gaat gebeuren. Kwaliteit en kosten zijn de twee argumenten voor sluiting. Tekort aan personeel komt daar nog eens bovenop. Dat kostenargument is begrijpelijk... Want Puiken gezondheidszorg is duur en de zorgverzekeraar zijn de poortwachters om de uitgavengroei te beteugelen. Maar toch moet een eerste hulppost kostendekkend zijn. Laat staan winstgevend. En snoei je dan zoveel mogelijk in wat niet aan die impliciete redementsvorm voldoet? Burgers moeten door de sluitingen lange reizen. Dat kost ziekenhuizen en verzekeraars niks. U wel. Zoals Bernhard Terhaar in de Haagse Eemans Denktank vorig jaar al op zijn blog schreef: In de medische wereld lijkt de tijd van personen in de wachtkamer gratis te zijn. Maar maatschappelijk is dat natuurlijk niet zo. Is vooruitgang altijd verbetering. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Uh, ja, dames en heren. En dan zijn we nog heel even terug hier uh, in onze uh, uh, studio... Uh, met Walter Zands natuurlijk over uh, de fotografie. Um, ik heb deze column uh, zo geschreven omdat ik het ook als vooruitgang zie. En fotografie is natuurlijk ook onderhevig geweest... aan een dergelijke uh, modernisering... Um, die niet in uh, alle ogen um, um, als verbetering wordt gezien... Um, zijn er nou dingen die je met uh, een digitale foto, uh, fotocamera kan... Uh, die je met een, een, een uh, oude foto niet kon? Ja, dat, dat is natuurlijk met name het, het, uh, het meekijken. We hebben onze camera's aan de computer hangen in de studio. Ja. Dus iedereen kijkt op de monitor live mee hoe de foto wordt. Mm -hmm. En vroeger maakte je een Polaroid vooraf. En je schoot het rolletje en dat bracht je naar het lab. Ja. Ook naar het vaklab natuurlijk, maar... Mm. Nu kan iedereen meekijken. Dat heeft ook nadelen. Want dat betekent dat ook iedereen zich ermee bemoeit. Mm. Want iedereen staat om dat scherm heen. En iedereen die bij de shoot is, wil ook iets zeggen. Ja. Dus uh, ja, dat, dat zijn soms hele discussies. Dus, uh, maar digitaal uh, verbeteren van foto's of filters of dat soort dingen... dat is eigenlijk niet iets wat jij zoekt als nou ja, weet fotograaf. Je, je had natuurlijk uh, altijd... Heb je, je foto's bewerkt. Mm -hmm. Je hebt altijd, uh, ook vroeger... toen de, de foto's voor de campagnes gemaakt werden... en KLM blauw, KLM blauw moest zijn... werd er ook gefilterd en gedaan. Het gebeurde allemaal in de doka en in de, mm -hmm. uh, in de labs. Dus foto's zijn altijd gemanipuleerd. Ja. En of dat nu met Photoshop gebeurt... of dat gebeurt met de ouderwetse doka-techniek... Dat, dat verschil is niet. Het is natuurlijk allemaal veel makkelijker geworden. Ja. Ja. Dat, uh, maar maakt het daardoor niet dat er heel veel van... De, kijk, de manipulatie was er altijd al, mm -hmm. uh, geef jou aan. Maar wordt het nu door het computerwerk niet nog veel nepper? Ja, dan doe je het niet goed. Dan doe je het niet nee. goed. <laughs> als, als het er nep uitziet, dan... Uh, nee, die voorbeelden kun je ook op Instagram heel vaak zien. Dat mensen mm -hmm. lekker gaan zitten shoppen. Mm -hmm. Dan is het gewoon te glad of niet mooi. Nee, maar uh, de, de, dan heb je het over gewoon normale retouche. Ja. Er is natuurlijk een hele discussie over hoe we met modellen omgaan. Hoe we inderdaad alles mooier maken. En wat dat heel onnatuurlijk wordt. Ja. ja. Dat, uh, um, maar in principe het, het veranderen van, van de foto zelf. Uh, in de, op de computer of, of in de, in de, de doka. Ja. Um, daar, daar ben je niet per se tegen, neem ik aan dan. Dat heeft er ook weer mee te maken wat voor soort fotografie je hebt. Kijk, in de modefotografie is het heel normaal en gangbaar. Mm -hmm journalistiek is het uit een boze. Dat verander ja. je in ieder niet. Dat, uh, nee. ja, dat gebeurde vroeger wel natuurlijk, hè? Ja, gebeuren gebeurde wel. Maar het is nu, uh, als je bij de Wild Press uh, genomineerd bent of wat... dan moet je ook je rolfaal laten zien. Zien, ja. Om te laten zien dat je echt niks veranderd hebt. Oké, dat wist ik niet. Uh, dames en heren, we gaan zo meteen naar het nieuws natuurlijk. En dan gaan we uh, daarna weer verder praten met Walter over fotografie. En hij kan nog, uh, want hij gaf mij aan bij de uitnodiging al... Uh, dat hij de hele avond door kan gaan. Uh, nou gaan we dat niet doen, maar in principe uh, heeft u straks nog in de tweede uur... Uh, uh, genoeg over fotografie en kunstfotografie. Tot na het nieuws.